Dit was het NOS journaal Dit is Radio 1. En CRV Luna. Klaas Trumpsteen. Goedenacht. Het is net goede vrijdag geworden. Maar de afgelopen dag was het witte donderdag, de dag waarop het laatste avondmaal van Jezus herdacht wordt. Het is ook bijna het einde van de vaste tijd, en voor ons is dat een mooie aanleiding om over uh, voedsel. Uh, en religie te praten, maar ook over deze periode trouwens. De gast is een dominee die heel erg van koken en lekker eten houdt. Die ook bekend staat als de kookdominee en die twee boeken heeft geschreven met gerechten die geïnspireerd zijn op de tijd van de Bijbel. Die boeken heetten Bijbels culinair en koken met passie. Han Wilming, goedenacht. Goeien, welkom. Goedenacht al. Ja. ja, het is net begonnen de nacht. Het is echt laat, ja. Um, op onze site casaluna.ncrv.nl is een filmpje te zien waarin jij aan het koken bent, uh, witte bonensoep. Ja, ja. Alles moest wit zijn, witte Precies. soep op, uh, voor witte donderdag. En dat filmpje dat houdt op als jij een hap in je mond neemt of bijna erin steekt. In ja. ieder geval, uh, de reactie zien we niet meer. Hoe was de uh, soep? Als het hemelse moment is aangebroken, dan uh, houdt het filmpje op. Ja. Maar. maar was die wel gelukt? Ja, de soep was goed gelukt. Lekker, uh, ja, lekker een mooie zachte smaak, een goede smaak van goede witte bonen mooie groentebouillon erin. Eigenlijk is rundebouillon nog lekkerder. Maar ja goed, het is vaste tijd. Dus dan komt er geen vlees uh, in de pan. Hè? Dus, maar, en, en wat ook heel lekker trouwens is. Dat is als je van dat... Uh, maar dat, nogmaals, het is vaste tijd. Maar dat, dat is eigenlijk een beetje de Italiaanse, Toscaanse variant. Als je heel krokant uh, spek, uh, een plakje spek erbovenop legt. Oh. Dan heb je dus die zachte, zalverige smaak van die soep. En het krokante van die spek. Dat, dat, dat, dat is mooi contrast. Ja, klinkt goed. Maar nu is het ook lekker. Ik had dus roergebakken groenten met uh, witte groenten met kawei erover gedaan. Ja, en witte bonen, witte kool volgens mij. Ja, ja, spitskool. spitskool, oh, spitskool. Ja. En witte knolselderij staat er ook door de soep gepureerd. Geeft ook een beetje, een extra, een beetje extra pit aan de soep. Ja. Maar waarom moet het wit zijn, de soep, op Witte Donderdag? Nou ja, witte, witte Donderdag zegt het al. hè? Ja, het is. Uh, voor de, voor de uh, zeg maar, de, in, de, in de paarse tijd, want uh, de veertig dagen tijd... of eigenlijk me, nog nauwe, beter gezegd de stille week, daar maakt het deel van uit. En de kleur voor de stille week, voor die hele week, is eigenlijk paars. Dat is ja. een, een kleur van, van inkeer en bezinning. Maar witte donderdag, dan viert dat gedenken we dan in de kerk. Dan viert Jezus voor de laatste keer avondmaal met zijn vrienden, met zijn discipelen, en dan kijkt hij al vooruit en dan zegt hij: totdat ik met jullie nieuwe wijn, hebben we het ook over wijn, over wijn we zelf bij wijnliefhebbers hoorde ik al, Tot dat, totdat ik met jullie nieuwe wijn zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. En eigenlijk is dus die witte donderdag midden in die stille week een feestdag, want Jezus kijkt vooruit ja. over de dood, over het lijden heen en zegt, totdat, totdat ik met jullie de, de, de toekomstige wijn... de nieuwe wijn van het koninkrijk zal smaken. Dus eigenlijk is het uh, ja, f, uh, toch een beetje een feestdag. Ja, maar hij, hij, hij, hij kondigt daar toch al aan dat hij verraden wordt door één ja. van jullie. Ja, dus ja, het is ook een dag vol contrasten. Ja. Maar de kerk die heeft ook on, on, vanwege het avondmaal... en vanwege toch het wat feestelijke karakter, met een zekere terughoudendheid weliswaar... toch de kleur wit uh, bijbedacht. Oké, okay, vandaar ook witte soep. En witte soep, witte donderdag. Goed, uh, wij gaan zo meteen uh, nog doorpraten over lekkere dingen... die uit de tijd van de Bijbel komen. We gaan het ook even over deze periode hebben. De stille week zei je al, witte donderdag, goede vrijdag. Uh, maar eerst even luisteren naar het antwoordapparaat. Dat is gisteravond ingesproken door Helco Span. Er is één nieuw bericht. Hé, hey Klaas, met Helco. Jij gaat de tafelen op Bijbelsgrondslag vannacht... samen met dominee Han Wilmink... die kookboeken schrijft die Bijbels geïnspireerd zijn. Maar wat was nou als kind zijn lievelingskorstje? Dat zou ik eigenlijk wel eens van hem willen weten. Ik wens jullie een uh, smakelijk onderhoud. Waarbij lievelingskostje. Ja, wat je heel lekker vond vroeger? Wat ik heel, vroeger heel lekker vond. Mm -hmm. Oh, vro echt vroeger vond ik als uh, kind uh, Indonesisch eten heel lekker. Dat kwam door de buren? Dat door de buren, ja. Ja, precies, door de buren, ja. Indonesische in buren? Ja, nee, dat, ik hield aan van echt uh, Indonesisch eten, vond ik heerlijk, ja. vind ik nog steeds heel lekker, trouwens. Ja, dat is nog steeds lekker, ja. ja. ja. En, want, want had je dan vaak bij de buren? Uh, nou, uh, zo vaak mogelijk moet ik zeggen, als kind. Ja? Yeah? Ja, het was een hartstikke leuke familie. Familie Spee woonde toen in Almelo. Uh, ze hadden acht kinderen... Maar de mensen waren ongelooflijk gastvrij. Dat zit in die cultuur ingebakken. Dus tegen vijf uur, dan zorgde ik altijd dat ik daar nog was bij die familie. En automatisch werd er een extra bord op een grote ja? ronde tafel gezet voor mij. Ja, automatisch werd er vanuit gegaan van, uh, tuurlijk eet je mee, want je bent onze gast. Dus dan uh, zat ik om half zes, achter het boemboe Bali vlees en achter die prachtige groentegerechten. Dan oh, kwamen van die schalen midden in, uh, op tafel, het rook, heerlijk kruidig en enorme... Pot met sambal altijd. Maar dan had ik dus uh, Indonesisch. En een uur later had ik dan de andere met de worst uh, thuis. Ja. Dus ik heten. was een aardig gezet kereltje in die tijd. En, en dat buurjongetje kon die ook als buur die heten? Nou, zelden. Af en toe. Af en toe. Ja. Af en toe. Maar die vond wel nou, die... minder lekker dan ja, jij? vond, uh, had ook wel gelijk. Ja, suurkool is ook lekker. Maar zijn moeder die kon echt fantastisch koken. Hè. Ja. Ja, uh. nou. Ik kan me het helemaal voorstellen. We gaan het eens even hebben over Witte Donderdag. Want dat was het vandaag. Um... Nou kom ik uit een degelijk geïnformeerd gezin... maar Witte Donderdag, daar deden wij nooit zoveel aan eigenlijk. Nee, eigenlijk klopt. heeft dat nooit zo voor mij geleefd. Nee, eigenlijk is het uh, Witte Donderdag de aandacht voor de hele stille week. Uh, en dan speciaal voor spe de drie bijzondere dagen. Dat heet van oudsher het Paas Triidium. Hè, de, de, de heilige drie dagen, om het even een beetje op zijn katholiek te zeggen. En het zijn dus Witte Donderdag... Uh, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. En het enige wat eigenlijk min of meer gevierd werd... in de protestantse traditie, dat was dus uh, Goede Vrijdag. Want dan werd herdacht dat Jezus voor onze zonde werd uh, gestorven was. En dan werd, werd ook wel in veel kerken, vooral in de hervormde traditie... werd ook het avondmaal nog gevierd. En dan maakte dus, dus eigenlijk van het avondmaal... eigenlijk een soort uh, begrafenismaal. Een soort, het, echt het gedenken van het brood wat je nu eet. He, dat is letterlijk, of dan niet letterlijk, maar... Het lichaam van Christus en zijn bloed is voor je gevloeid. Ja. En er lag een heel zwaar uh, karakter erop. Maar we hebben eigenlijk meer... Dat is toch wel mooi, we, zijn, we hebben onze, de ramen en de luiken van de kerken wat opengegooid En we hebben ontdekt dat in die brede traditie van de kerk... Uh, veel meer moois te halen is dan alleen, zoals bij jou wat je zegt... binnen de degelijk gereformeerde traditie. Ja. We zijn in die zin zeg maar, wat, gewoon wat ecumenischer geworden. Dus in PKM kerken wordt het nu ook Witte Donderdag veel? Ja, wordt ook in heel veel kerken wordt dat uh, gevierd. Uh, om echt die beweging mee te maken. Zeg maar, je begint... Uh, Eigen, eigenlijk begin je al met Palmzondag, afgelopen zondag. Maar uh, Witte Donderdag, eh, even vooruitkijken. Het feest van Jezus met zijn discipelen. En dan, ga, uh, dan Goede Vrijdag is, gaat hij die de diepte in, zeg maar. En dan via Stille Zaterdag is, is de rust, de stilte... En dan het opgaan, het, hè, het, eerst het verzinken, maar dan het blinken weer, de opstanding vieren. Eigenlijk in de paasnacht. Ja. Hebben jullie er wat uh, aan gedaan in de kerk in Ommen vandaag? Ja, we hebben er wat aan gedaan. Ja. Wat? Samen, als uh, hervormd gereformeerd samen, PK in Ommen, zo te zeggen. Hebben we een, uh, een witte donderdagviering uh, gehad in de hervormde kerk. En hebben hoe we... ziet hij eruit? Ja, dat is echt wel een viering, het uh, ja, spreekt mij altijd aan. Er wordt niet zoveel in gepreekt, maar er wordt, je, des te meer valt erin te beleven door mooie toepasselijke liederen. Maar we, hebben, we vieren dan het avondmaal in een grote kring gaan we allemaal staan. Ja, Met hoeveel, hoeveel mensen komen er af? Oh, je goede honderd hoor. Dat, uh, niet zo heel veel. Maar het is toch nog een aardige kring? Ja, nog een aardig kringetje. Ja, en dan gaan de matsers rond. Uh, dat is, is een verwij verwijzing eigenlijk naar het uh, Joodse brood. Het ongezuurde brood van de zederavond. En dan gaat uh, de wijn gaat rond. In dit geval druivensap. Omdat ook jongeren in de kring stonden. Maar de vrucht van de druivenstok, om het zo te zeggen. Ja. ja. En dan uh, iedereen... Uh, iedereen neemt een stukje. En Want de kinderen ook dus, het avondmaal? Ja, de, de, de, de, de kinderen zijn ook welkom, ja. En dan veel gezongen, eh, weinig preken. Veel gezongen, weinig preken. En ja... En een 100, ik, ja, dat hangt natuurlijk een beetje van de gemeente. af. Hoeveel zitten er op zondag in de kerk? Oh, wel veel meer. Bij ons wel een stuk of 800. Ja, ja dus dat is dan toch weer een relatief klein groepje. Ja, ja, het is ook een beetje voor Ome is het een beetje nieuw. Met vorige gemeente Zwolle was Witte Donderdag... ja, houden er net zo bij als de zondag. Dus er zat een verhouding. Eh, bijna net zoveel mensen op Witte Donderdag in de kerk als op zondag. Ja. Dus in Ome toch, ja, pas een jaar of tien... wordt het echt uh, gevierd Witte Donderdag... Hm. Uh, nou, had je het net over uh, letterlijk. Hè? Letterlijk eten we het lichaam van uh, Jezus en uh, drinken we zijn bloed. En toen uh, zei, nam je dat terug, zijn nee, er dus niet letterlijk. De katholieken die zien dat wel als letterlijk. Ja, ja, mij. Dus er is ja. een verschil tussen de katholieke traditie en de protestanten. Ja, dat is een vrij essentieel verschil. Ja. De katholieken is, hebben ze de zogenaamde leren. maar dat, dat, dat dan gaat het erover dat uh, het, het brood wordt als het ware geheiligd, Geconsecreerd heet dat. Uh, en dan uh, wordt het. Uh, dat is de traditionele leer, dan wordt het brood ziet er nog wel uit als brood. Ja. Maar in essentie wordt het brood het lichaam van Christus. En de wijn wordt in essentie... Ja, Wat is dat wordt, dan in, essentie, uh, ja, ja. in essentie? In ja, essentie maken ze een onderscheid tussen de vorm... Ja? ja, en het wezen van de stof. Dat is een beetje een soort filosofie van 15e Maar katholieken denken echt dat ze het lichaam van Christus eten. Ja, het wordt eigenlijk, uh, ja, eigenlijk veranderd uh, het in het lichaam van Christus. Uh, uh, de, het brood en de wijn wordt het bloed van Christus. En, en, de en daarom is het ook iets, die, heel iets heiligs. En de geven meer is ziet het als uh, steken. Als een verwijzing, als een teken. Ja. Als een verwijzing. Niet in letterlijke zin, maar als een uh, signum, als een... Uh, en, en, en om in het mooi in de Latijn te zeggen, de, de, de, in de, de Re, het is de, voor de katholieke kerk is het de zaak zelf. Al wordt, uh, denk ik, te, door de Nederlandse katholiek toch wat. Van ik tegen aangekeken tegenwoordig. Maar het is wel het verschil tussen het brood na afloop van de dienst aan de eentjes voeren of drie. Ja, ja ik heb we daar wel eens uh, <laughs> bijna een stammenoorlog. Uh, <laughs> stammenoorlog is uitgebroken. Ik weet nog, was begin een predikant op Tessel en we hadden al die prachtige ecumenische vieringen op Tessel. En toen met de pastoor daar, destijds pastoor Kolkman. Nou, We hadden dus uh, de viering gehad. En toen zei ik zo van, oh, het brood, uh, onze kosten die heeft eentjes of uh, kippen. Dan kan het mooi naar de kippen. Oh nee, verstijfde. Nou, de je voert Jezus niet aan de kippen. Ja, en ook de wijn, er moest tot de laatste druppel uh, leeggedronken worden. Dus er was nog aardig wat over. En dat was wel echte wijn. Dat was echte wijn, ja. Er was aardig wat over. Dus uh, we gingen toch op de zondagmiddag... Uh, ging ik enigszins... Uh, Beschonken? Op een nuchtere maag. Die wijnlief, maar die wijn, want ik heb altijd het gevoel dat het hele smerige wijn is die daar gedronken wordt. Of niet? Ja, dat is vaak een beetje uh, zoetig. Ja, en ook vaak een aardig hoog alcoholpercentage. dan moet je dan opdrinken. Beetje zoetig. Ja, dat als, is, wijnliefhebber, als, als wijnliefhebber. Als wijnliefhebber is geen het is niet echt groot genoeg. Nee, dat nee. kan niet meer worden. Nee. Maar ja, het is nou iemand het bloed van <laughs> ja, Jezus. Het is niet anders. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, ik las ergens dat, dat deze periode voor jou de belangrijkste periode van het jaar is. Qua kerkelijke feest althans. Dat paasfeest Precies. voor jou het belangrijkste is. Ja. Waar, waarom is dat? Nou, het is toch het kernpunt van het christelijk geloof, Paasfeest. Ik bedoel, Kerstmis is, is, is, is, is aardig, maar pas ook in de vierde eeuw werd het voor het eerst gevierd. En Pasen is eigenlijk de essentie van het christendom. Zonder Pasen, eh, zonder de, de ervaring dat Jezus niet in een graf lag, maar dat Jezus. Eh, ja, zeg maar op een geheimzinnige manier doorging. De zaak van Jezus ging door. Zijn geest uh, leefde. De opstanding zegt, uh, geeft eigenlijk het geheim aan dat. Ja, Jezus niet dood is. Niet zand erover of in een graf ligt. Maar het gaat door. Ja. En uh, dus het was, hij was niet alleen een profeet die uh, gedood werd en gematteld werd op een verschrikkelijke manier. Nee, uh, wij geloven dat God hem op heeft genomen en dat hij, zeg maar. Um, uh, macht heeft, ook in het hier en nu. En dat hij zijn volgelingen bezielt in het hier en nu. Ja, en dat is daarmee het belangrijkste feest. Het dat ja, het dat is dat het natuurlijk, wij zeggen dan, de opstanding. En dat is ook, ja, is eigenlijk heb je op een, over een groot geheim voor mijn gevoel. Ja. Maar dat geeft eigenlijk aan van, Jezus is niet dood, uh, hij, hij, hij leeft. Het, is, het doek is niet gevallen, maar het doek is weer opengetrokken. Ja. Ja. Het, het, het, het gaat het, door. Het schiet wel eens mij... een... Uh... Ja, sorry. Ja. Nee, hij nee, nee, schiet mij nu ja. opeens een stukje in. Daar was stond jaren geleden in trouw. Dat, en dat heb ik altijd onthouden. Dat, Nico Terlindes schreef daarover het paasfeest. Uh, wel waar, maar niet echt gebeurd. Ja, dat is een interessante discussie, ja. Ja, wat denk je zelf? Is Jezus opgestaan uit de doden? Uh, ja, voor mij is hij wel opgestaan. Maar opstanding is iets anders wel uh, dan uh, lichamelijke opstanding. In de Bijbel wordt over een lichamelijke opstanding ook niet gesproken. Maar... Uh, ja, het is voor mij een, een, een, een geheim. Uh, je kunt het ook niet anders duidelijk maken. Hoe kun je nou iemand duidelijk maken dat, dat, dat Jezus niet dood is, maar leeft? Dat kan eigenlijk alleen als je hem weer ziet. Als ja. hij als het ware tot leven maar wordt Maar dat geweest. gebeurde toch ook in de Bijbel? En Dat, en dat gebeurde ook, ja. Maar ik, ik, ik, kijk, ik, ik, ik, ik begrijp Nico de Linde wel. Hij wil de essentie wil die overeind houden. Alleen voor mensen van nu, die, die niet in levend geworden lijken... meer kunnen geloven. En dat is ook begrijpelijk. Uh, maakt hij er eigenlijk ja, een, een geestelijke opstanding van. Ja, maakt het maar makkelijk. ik zit er eigenlijk een beetje tussenin. Ja, ja. Tussen, het, uh, uh, tussen het, het dogma en, en Nico de Linde. Dat ja, zou kunnen. Ik begrijp bijna. Ja. bijna. Voor mij is het gewoon een, een, een, een geheim. En geheim moet je geheim laten. De ervaring hebben zij toen gehad. Want Dan praat je over een ervaring. Hè, dat Jezus niet Futsi weg was. Maar dat hij op een nieuwe manier aanwezig was. En dat, uh, dat geloof ik. En daarmee is ook eigenlijk, want dat is ook toch ook wel de essentie van Pasen. Uh, het laatste is niet aan de tragiek, aan de schuld. Uh, aan menselijke schuld, of aan de dood, of aan, aan de nood. <laughs> maar het laatste, is aan, het laatste woord is aan de liefde van God. En dat is voor mij wel de essentie. Maar wat betekent dat dan, het laatste woord is aan de liefde van God? Nou, niet, niet. Uh, kijk, Jezus werd natuurlijk op verschrikkelijke manieren uh, zeg maar gerustig afgemaakt. Maar zijn laatste woord aan het kruis was ook een woord van vergeving. En dat is natuurlijk ongelooflijke hoop voor iedereen. Vader vergeven het hen, want ze weten niet wat oh ja. zij doen. Dus, dus is, voor, voor mensen ook die enorme misperen hebben begaan in hun leven... die mogen ook weten dat uh, dat nooit het laatste is. Hm. En, en, en het is eigenlijk geen hoopvolle uh, feest, denk ik, dan Pasen. Ik bedoel, normaal is toch de dood altijd het einde. is altijd, uh, Het doek valt, maar... Pasen wil zeggen van, God gaat door. En dat is voor mij uh, toch, uh, ja... Dat, dat geeft een heel andere kijk op het leven. Hoopvol. <lacht> ja, heel veel ja. ja. de, de periode hier aan vooraf is de, de vaste tijd. 40 dagen. Um, ook die tradities zijn aan mij een beetje voorbij gegaan. Maar die, die wordt ook binnen protestantse kringen volgens mij... is die wat populairder aan het worden, Mensen Zeker vasten meer. Ja. Wat niet wil zeggen dat ze dan ook helemaal niet eten al die tijd. Maar um, doe het zelf? Ja, we zit niet, hier nou en, ik ben wel een mag beetje... Ik, mag ik het zeggen? We zitten hier gezellig aan een glaasje... Ja, ja, ik, heb pout nog pout geen, ik, ik heb nog geen wijn gedronken. Maar ja, het is, is weer donderdag, maar je had het ingedaan. <laughs> ik denk, even een slokje proeven. Ja, je ja, ja wel, je hebt reage, ik heb het uh, gevraagd. Uh, je zei dat je een wijnliefhebber was <laughs> en een wijn kennen, En hij ruikt fantastisch. Dus ik kan het even niet... Maar Eigenlijk moet ik zeggen, vasten moet je eigenlijk niet zozeer als individu, los van anderen doen. Je moet het als groep doen. En uh, in mijn vorige gemeente leefde het meer... om het als groep te doen. Dan voel je, je ook gestrekt. Ja, houdt elkaar waren overeind. Ja. En hier in Omme is het nog een beetje haapsnap. En ik heb het vorig jaar heel uh, serieus gedaan. En dit jaar iets minder serieus. Maar wel zodanig... dat ik uh, de wijn... zoveel mogelijk heb afgesworen. Ja. Alleen met mijn verjaardag heb ik wijn gedronken. En, uh, en op de dit... zondagen... En dit is overmacht. En een keer, enkele keer een uh, uh, slokje. Maar... Uh. En voor de rest heb ik de auto uh, veel laten staan. Ja, want de vaste tijd, dat is dus meer dan niet eten. Het is dus meer dan alleen niet eten. Nee. Vorig jaar heb je dus niet gedronken. Nee, niet gedronken. Niet auto gereden. Niet auto gereden. En ook met andere dingen wel uh, echt matiging in acht genomen. Zoals ook zo weinig mogelijk uh, vlees. Ja. En zo weinig mogelijk is toch niks? Ja, zo, eigenlijk moet het niks zijn. Maar ik zei al, ik ben nog een beetje een op het ja. terrein. Want, heb, want waar gaat het dan mis? Waarom is het dan niet helemaal niks? Nou, kijk, het gaat ook, niet, het gaat ook in feite dat je stilstaat door het vasten... Uh, bij het lijden, bij het lijden van Jezus, bij het lijden in de wereld. Dat je een stukje solidariteit uh, hebt met, met mensen die het minder hebben. Dat je eens ervaart, hoe voelt dat nou om je al je vanzelfsprekendheden te ontzeggen? Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant is ook de geestelijke kant. Door je als het ware materieel voedsel uh, te ontzeggen. Door je als het ware niet vol te proppen. Hè? Uh, om dat zo te zeggen, met een knorrende maag. Uh, heb je ook vaak een knagend geweten. Dus, je, je, dus de bedoeling is, heb je, om, om, om ook uh, door lijfelijk te hongeren. Uh, zeg maar te hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Maar met een zeggen. knorrende maag heb je een knagend geweten? He, met een knorrende maag heb je ook sneller een knagend geweten. Is dat natuurlijk. zo? Ik denk het wel, ja. Dat je, dat je, dat je, uh... ja. Want dan weet je dus, ervaar je hoe dat voelt... om, om eens allerlei vanzelfsprekendheden te ontzeggen. Om niet dan automatisch knagend... te, alles maar te pakken en te grijpen. Maar waarom zou ik dan een knagend geweten hebben? Nou, dat je in die zin in je, in je geweten... Uh, hopelijk wat, wat, wat geactiveerd. Dat was ook het oude doel van vasten, in feite. door, door als ware. Dat dus je wat meer denkt aan de medemens... die, precies, dat, die dat vaak ja, heeft, ja. dat je daar wat ja. harder voor gaat lopen. Dat ja, je die wat nou, meer gaat helpen. Dat, je, dat is de bedoeling. Maar dat wat... je een stukje solidariteit met, met de anderen ja. betracht. Maar is het, voor jou, het is voor jou ook niet iets... wat je van de huis uit hebt meegekregen, vasten? Nee, nee, nee. Alleen een, een beetje dus uh, via die katholieke buren... waar ik het over had. De, die, die Indonesische, Indonesische mensen ja. in, in Almelo. Dan maar wat... waarom ben je het gaan doen dan? Uh, omdat om ik denk dat het een, een, een, een, een, een oeroud en ook zinnig ritueel kan zijn... als je het met een go goede, goede ambitie uitvoert. Dus uh, wat, ik, wat ik zeg, een stukje solidariteit uh, met anderen... maar ook aan jezelf bewijzen dat je sterker bent dan, dan, dan je verslavingen. Dan die fles wijn. Dan die fles wijn. <laughs> is voor mij ook als predikant, ik kom om half elf, kwart voor elf thuis... en automatisch denk je, oh, lekker wijntje. Yeah. Maar nou eens even van... Schloes. En? Moeilijk? Ja, maar ook weer niet zo moeilijk, hoor. 40 dagen. Valt best, me valt best door te komen. En vorig jaar heb je het wel gedaan, dit jaar uh, wat minder. Ja, Was wat iets bestil? minder, ja. Minder knagend geweten in ieder geval. Uh, ja, denk het wel. Vorig jaar is veel fanatieker. Uh, dan uh, ben je eigenlijk ook veel meer... door de, de, de, de, de, Gewoon dagelijks sta je ook stil bij het feit dat het 40 dagen tijd is. Dus nu, want, want het gaat volgens mij om de band met jezelf, de band met de medemens en de band met God. Die is ja. nu wat minder ontwikkeld. Ja, eigenlijk wel. Vind ik zelf. Maar het kan ook wel <laughs> door andere, andere dingen komen. Maar nee. dan moet je toch heel snel er weer mee beginnen als je dat ontdekt. Ja, ja, ja. ja. Dan Vo heb je gelijk. Volgend jaar weer. Ja, maar gelijk, ja. Volgend jaar. Maar eigenlijk moet je het ook, wat ik zei, je moet het eigenlijk met een groep mensen doen. Dat, dat stimuleert. En vorig jaar hadden we ook in de kerk, hadden we dus op uh, elke zondag... Voor de viering uh, van de zondagavond hadden we ook een vaste maaltijd. Dus had je ook een vast patroon erin. Hè? Je moet een stukje discipline er ook in hebben. En dan heb ik dit jaar gewoon uh, minder. Is het een beetje haapsnaap. Mis je het? En dan mis ik, mis ik best wel. Ja, en ik denk we best, best ook wel. wel. Ja, nee, ik mis het ook wel, zeker wel. Een beetje, een beetje um, gewoon ja, de, de oefening. Daar moet ook een stukje discipline in zitten. Ja. En als je gewoon echt serieus vast, dan sta je eigenlijk. Ja, op heel veel momenten van die dag sta je er best stil. Maar nu hou ik me ook wel in. Kijk, het is niet zo met, met koek en zo inslaan en chips. Dat, uh, dat heb ik niet gedaan. Hm. Hier naast ons op de tafel staan twee lekkere uh, ja. bordjes met eten. Die gaan wij zo meteen opeten. Ik krijg honger van dat praten over het vaste. Uh, uh, vegetarisch, uh, ja. Het is wel ja. vaste, vaste, het is vast, vaste, vaste, voedsel. vaste voedsel. Maar ja. eerst even muziek. Wat voor muziek heb je meegenomen? Nou, ik heb van uh, U2 uh, wat meegenomen. Wat is weet wel een band die uh, me aanspreekt. En dat is de Joshua Tree. Oh ja. En ook een beetje van de zomer. Komende zomer gaan we naar de Verenigde Staten. En dan hopen we ook die bomen te zien. Joshua Tree. Ja, waar, waar gaat dat liedje over? Uh, I haven't found where I'm looking for. Ja. Is dat zo? Nee, maar dat is wel dubbel. Dat is wel, dus, ik zal even heel kort zeggen. Bono, hè, die het die, die liedje gemaakt heeft. Uh, die, dat weten veel mensen niet. Maar die is ontzettend gegrepen door... De, Jezus, door de persoon van Jezus mm -hmm. en ook door het hele evangelie. En hij, maar tegelijkertijd weet hij ook van. Uiteindelijk gaat het om het koninkrijk van God. Je kunt wel zeggen: van ik heb Jezus in mijn hart... en dat is dan fantastisch allemaal. Maar uiteindelijk gaat het om de heelwording van de aarde. En hij bedoelt eigenlijk in het liedje te zeggen, niet zozeer dat hij, uh, dat hij Jezus of zo of nog niet heeft gevonden, maar hij een found what I'm looking for. Dat bedoelt hij het koninkrijk, een wereld waar mensen tot en alles wat er leeft tot hun recht komt. Waar het gewoon goed is, waar geen verdriet meer is, geen pijn, geen ongelijkheid. En dat bedoelt hij met eigenlijk, I haven't found where I'm looking for. Still Haven't Found What I'm Looking For. Maar dat heet de Joshua Tree, hè? Of staat dat op de cd, de Joshua Tree? Oh, ja, ja, die boom staat erop, hè? Ja. Maar hoe heet het nummer nou? Stil even Found, toch? Still Haven't Found. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Nee, ik ging even twijfelen. Uh, Han Wilming, de gast vannacht in Casaluna. De kookdominee. heeft twee kookboeken geschreven met gerechten uit de tijd van de Bijbel, zou je kunnen zeggen. Koken met passie heb ik hier in mijn handen. En het andere heet culinair koken. Bijbels culinair. Bij, oh sorry. Zie je culinair. Al de derde druk al. Dat ja. deed ik uit van. Oh, dat nu is is, mooi. Neem, dit is nog de oude, maar nu is de herziene derde druk is net in de handel. En er staat een recensieje van Jonny en Teres Boer. Ja, ja, ja. Van de Libreien. want ja, je hebt in, in Zwolle gewerkt en daar werken zij ook. Uh, ziet er mooi uit. Maar even, uh, eerst even dat gerecht wat hier bij ons staat. Want dit, dit, dit, is dit een gerechtje wat in het kookboek staat? Uh, nee, eigenlijk is het een beetje... Ja, het is een gerechtje van een combinatie van uh, een gerechtje... wat wel uh, in, de, in het kookboek staat, na, namelijk Romeinse eieren. Uh -huh. En gecombineerd met uh, asperges. En het is wel leuk. De eieren zijn van de vrije uitloop eieren uit Ommen. Waar ja. ik altijd uh, bij heb. Uh, ja, en daar hebben ze hebben Romeinse kippen. hebben ze ook echt een Romeinse kippen, ja. En maar de, de asperges zijn uit mijn eigen tuin Zelf gestoken. gestoken, geweldig. Ja, een... Uh, dat, ben, dat ben ik en heel, en een half uur geleden. Net dat ben ik echt heel benieuwd naar. Nou, dat ga ja, ik eerst ja. even. Ik, kom ik heb witte asperges, maar ook groen. Want ik laat ze wel vaak een stukje boven de grond uh, komen. Ja. En ik hou eigenlijk ook wel net zo van uh, groene asperges. Dus dan, maar ik steek ze wel een eindje onder de grond weg. Dus een gedeelte is wit en een gedeelte is groen. Ik hou van wit. Vol. Dus het twee, twee kleuren. En, en, maar wat zijn nou Romeinse eieren? Ja, en wat erop zit is een, eigenlijk een heel oud gerecht. Het is uh, ja, wel een beetje een gerecht wat ik ook hier in Nederland heb geïntroduceerd. Het komt uit uh, het kookboekje van Apicius. Uh, Romeinse lekkerbek, eerste eeuw. <laughs> Hofkok van uh, Keizer Tiberius. En het is een combinatie van licheroze de, de pijnboompitten. Oh, lekker. Uh, het Kruid lavas of magiekruid. Mm -hmm. Ook uit eigen tuin. Kijk. Dus er ligt een blaadje bovenop. Ja, dat oh, dan ruik, moesten ze ja. luisteren of even kunnen ruiken. Ja, dat, dat, en er ruikt een heel klein beetje, een, een beetje honing door. Wat witte wijnen zijn. Mm. Ja. En dat in combinatie met uh, mooi zeezout. En dat, dat, is dat heel zit lekker. Op, op die eieren. Dus dan heb je dus eieren en aspercik en iedereen. Maar die, die combinatie is wel heel bijzonder. Ja. Geeft even extra pit en kracht Maar aan. wat is hier nou bijbels aan? Nou, nou alles is dus een aardig Bijbels. Asperges, de, de, nou, dat is natuurlijk ook uh, op zich een uh, Romeinse groente al, de, de Romeinen hebben de naam eraan gegeven. Maar het Bijbelse is leuk, is heel aardig. Ik, ik ontdekte dus dit gerechtje in, dat, uh, in, in het kookboek van uh, Apicius in Ovis mm -hmm. Apalis is de officiële naam. En toen ontdekte ik dat alle ingrediënten in dit gerechtje eigenlijk het paasfeest symboliseren. Van de eieren kennen we natuurlijk allemaal, het symbool van nieuw leven. Maar pijnboompitten zijn een teken van trouw. Want die in de Bijbelse traditie groeien aan altijd groene bomen. Mm -hmm. En het altijd groene bomen is een teken van symbool altijd geweest voor Gods trouw. En door de trouw van God, hè, zijn niet aflaten de liefde, is Jezus door de dood heen gehaald. En aan de andere kant dus de honing is een symbool van belofte. Het goede land zo is het leven bedoeld. Of wel ja. naar het land van melk en honing. Ja. Hè? Mooi te zeggen. En de Azijn is terugverwijzing naar de zure tijd, de lijdenstijd. Mm -hmm. De veertig dagen tijd. Door de zure appel heen bijten. En tegelijkertijd uh, is, zijn die pijnboompitten, dat zie je ook, die zijn gekneusd. En daar staat weer ook symbool voor lijden, de kneuzing. Dus eigenlijk, ieder aspect. Van het gerechtje ja. vertelt een op symbolische wijze iets na van het paasfeest. Zitun. En dat is zo aardig. En het is nog lekker ook. Ik krijg ook een beetje het gevoel dat je dat bij iedere maaltijd wel zou kunnen doen. Zo een ja, ik kan aardig zijn. ik kan altijd wel wat verzinnen. Ja. <hijen> nee, nee maar, en... maar het is natuurlijk prachtig. Want ik stelde me zo voor dat die eerste christenen in Rome... Die, maken, die wisten natuurlijk ook... Er was een, een joods-christelijke gemeente. Hè, dat waren eigenlijk joden die de Messias Jezus volgden. Ja, die aten ook de dingen die daar voorhanden waren. En het moest natuurlijk wel koosje zijn. Dus niet met uh, verkeerde beestjes, als varkens erin of zo. En geen vlees en melk uh, combineren. Nou, dat zit hier. dit is op zich hartstikke koosje. Mooi vegetarisch. En uh, een pracht prachtig. Uh, uh, die symboliek is prachtig. Volgens mij hebben ze, het echt wel moeten, hebben ze het echt wel gegeten met het paasfeest. Ja, dat weet ik wel zo. Ja, dat moet wel bijna. Ik denk dat het is, hele verhaal wat erin na vertelt dat is gewoon fantastisch. Het is echt heel erg lekker. Het ja, is wel leuk, hè? Ja. Hoe ben je, je hebt zelf nog geen hap gehad. Nee, nee, maar ik, je, je kent het wel, het wel, hè? Hoeveel asperse heb je in de tuin? Dat vind ik wel fantastisch. Een um, um, um, beetje van ongeveer een meter of uh, acht. Heb je dan ook goede grond daarvoor? Ja, mooie zandgrond. Ja. Heel klein beetje lichte rivierkleiden doorheen. Ik zit vlak bij de vecht. Het is heerlijk. Nou, Echt uh, fantastisch. Um, even uh, naar jou, jouw liefde voor het koken, hè? voor het eten. Waar, waar komt dat vandaan eigenlijk? Waar komt nou, die vandaan? Ik heb het wel met de paplepel meegekregen waarschijnlijk. Mijn eerste moeder die um, hield van uh, het avontuurlijke koken. Eerste... Ik ben al aardig oud inmiddels. De halve eeuw al net gepasseerd. En uh, in die tijden, jaren 60, begin jaren zeventig... was het natuurlijk zo van, uh, ja, ik bedoel echt Hollands. Sudderlapje. Uh, mm -hmm. En niks mis mee trouwens. Een beetje uh, te gaar gekookte groente met wat aardappels en jus. Maar mijn moeder ook, die hield, ook, hield in die tijden wel van... om dingen als Hongaarse kula's of pasta te maken en dat soort dingen. En mijn moeder was, dat vind ik het bijzondere van haar... vond ik altijd het bijzondere, was erop uit om mensen echt te verwennen. Ja. En, ja. en, en, en dat, dat vind ik heel belangrijk. Ik kijk ook, ja. altijd van, uh, genieten mensen ervan. Want eten is, ja. is iets fantastisch. Dat is het, het is een levensbehoefte, maar het is veel meer, toch? Ja, een goede restauranthouder moet dat ook hebben. Dat, ja. dat hebben ze niet allemaal. Sommigen denken van, ja. Maar je zei je, mijn eerste moeder... Een goede doormeneer moet trouwens ook hebben. Die moet ook gericht zijn op zijn gasten, hè? Ja, ja iedereen eigenlijk. Iedereen moet willen verwerken. Ja, ja. Maar je eerste moeder, zeg je? Ja, mijn eerste moeder, die... Uh... Want zijn ja, is ik... overleden? Ja, dus op zich wel, ja... Het laatste wat ik met mijn moeder gedaan heb, was ook uh, eten koken. Ik was een jochie van tien. Het was de laatste schooldag. Smiddag was er een uh, puzzelrit. Mijn moeder was Hongaarse koelers aan het maken, maar ze had het vlees vergeten. Dus ze zei ze, ik ga nog even naar de winkel toe, naar de slagen. Uh, eigen favoriete slagen. Om vlees te halen. Ga jij nog even door met paprika snijden en uien. Ja. Maar mijn moeder heeft dus een, uh, ja, een mysterieus, uh, dodelijk ongeluk gehad. En dus is nooit teruggekomen. Dus ik, uh, let, let, het laatste wat ik met mijn moeder heb gedaan was eten koken. En wachtend tot ze terug was. En ze kwam niet. En ze kwam niet, nee. En toen ben ik dus uh, de puzzelrit gedaan van school. Maar eigenlijk, je bent weggegaan. Ja, ja want, ik, want mijn moeder was wel eens vaker was wat <lacht> dromerig. En, uh, en dan bleef ze bij een vriendin hangen of zo. En uh, ik wist natuurlijk nog van niks. Maar tijdens, uh, je voelt het wel, hè. Het is toch het uh, zesde zintuig. Ik wist gewoon dat het niet goed zat. En ik durfde niet meer thui naar thuis te komen. En ik bleef gewoon weg. Ik bleef veel te lang bij een... Na de puzzelrit ging ik niet direct naar huis. Ik bleef bij een vriendje hangen. Die mensen gingen eten. En toen zei die moeder van... Haal die moeder naar huis. Toen ging ik naar uh, een groenteboer toe. Die was nog net bezig om zijn krit, krat, krat allemaal binnen te zetten. Ik zei, ik kom je helpen. Ze zei, ja joh, het is al uh, half zeven. Je moet naar huis. Maar ik durfde niet naar huis. Ik voelde gewoon van de, de wacht maar onheil. Dat voelde ik gewoon. En dat was dus ook zo. Jeetje, wat een en een mysterieus, mysterieus ongeluk. Mysterieus? Ja, je zei het was een mysterieus ongeluk dat ze had. Ja, waarschijnlijk heeft ze zelfdoding gepleegd. Oh. Ja. Ja. Jeetje. Ja. Het was wat wij nu zouden noemen uh, manisch depressief. Maar in die tijd uh, werd dat uh, niet zo uh, herkend. Ze is van een flat uh, afgesprongen. Jezus. Mijn vader zei altijd gevallen... Begrijp ik ook wel dat hij dat zei. Want hij wilde natuurlijk niet een tienjarig jongen zeggen. Wat er echt, ja, zeg maar, dat kon ook niet anders. Dus om mij zeg maar. Het extra harde, het was al hard genoeg te besparen, zei hij van. Uh, ja, je moeder is eraf gevallen, heeft zich te ver over de rand uh, gebogen. Ja. Maar later. Ik heb altijd wel door verhalen die je om, om je heen hoort. Dat zong natuurlijk door half Almelo. Uh, was het wel duidelijk dat, uh, ja, dat het. En een vlaag van verstandsverbijstering gebeurd is. Ja. Maar dat is, dan ben je aan het koken met je moeder en die komt niet meer terug. Jij voelt dat aan. En, en toch is het koken hij is nooit besmet geraakt. Dus. Nee, nee, nee. Maar, dat is, maar daarmee zet, je ook, zet ik een stukje voort van mijn eerste moeder. Eh, wij waren in die tijd niet christelijk. en Ik, zet ook, ik heb ook in mijn, mijn eerste boek, mijn hoofdboek... standaardwerk tussen haar, ja. gezegd, gezegd van in verbondenheid met mijn eerste moeder... Die mij de passie voor koken leerde. En ook in verbondenheid met mijn tweede moeder. Dankzij, we wie, dankzij haar heb ik de Bijbel leren kennen. Want wij waren in die tijd in Almelo niet praktiserend christen. Hmm. Wij waren ja, van huis uit hervormd. Maar we waren het huis ook al wel uit. Dus in, in die boeken die je geschreven hebt zijn jouw twee moeders vergeten? Ja, en twee dingen in mezelf. Uh, passie voor voedsel. En uh, ook uh, geraakt zijn door, zeg maar, door de Bijbel, door de Bijbelse boodschap. Die twee dingen zijn samengekomen. Ja. Eén culinair. Bijbel en culinair, allebei zitten erin. En En om, ja, toch maar even weer terug naar dat boek en naar die uh, gerechten. Hoe weet je nou wat ze in die tijd aten? Nou, dat is een oh, kwestie ook van, van studie. Ik heb destijds een studieverlast eraan gewijd in uh, 2007. Veel gelezen, veel uitgezocht. Uh, planten boeken over planten van de Bijbel, enzovoorts, enzovoorts. Archeologie. En ik heb dus eigenlijk niet letterlijk... Uh, sommige dingen lijken er wel wat op, maar niet letterlijk willen maken wat men toen at. Want dat zouden we niet zo lekker vinden. Bijvoorbeeld een brei van allerlei verschillende soorten groenten op <tie> elkaar gehaspeld... en met daar nog een paar kluiten vlees erin en dat drie uur laten sudderen. Dat klinkt niet echt aanlokkelijk. Dan ja. krijg je geen uh, uh, culinaire... Uh, Orgasme vangen, oh, dan mag je niet zeggen. Ja. Ja. <laughs> maar je nee, mag wel, hè, het is toch laat. Maar uh, nee, maar goed, uh, uh, het, het is dus de bedoeling om met. Uh, mijn bedoeling was om met Bijbelse ingrediënten, heel oorspronkelijke dingen van toen, om die in, ook een beetje in een nieuw jasje te ja. uh, nieuw jasje. De, de dus de oude traditie met de moderne smaak misschien wel ja, een beetje ja, ja, te ja, combineren. Zeker wel, ja, ja. En natuurlijk ook uh, kijk je naar de uh, keuken in het Midden-Oosten... en voor, volg je het spoor terug en laat je dan dingen weg... Ja. die er die, die later bij zijn gekomen dankzij Columbus en concerten... zoals tomaten en paprika. En voeg je weer wat andere dingen van 2000-3000 jaar geleden toe. En doet dat dan ook iets? Als je iets eet uh, van zo'n gerecht uit die tijd? Nou, Heeft ik, dat ik, ook iets bijbels ja, krijg je er ook zo'n gevoel bij? Ja, het is natuurlijk heel aardig om dingen te eten... Waar die al opgetekend zijn in de Bijbel zelf. En het gevoel ook te hebben van... nou, eet ik een bepaald gerecht met kikken eten nou, dat zou Jezus zelf gegeten kunnen hebben. Maar geeft dat dan ook een spirituele ervaring? Of is het leuk om te nou weten? Het, is, het is wel uh, leuk om te horen dat mensen uh, daar echt ook iets aan ervaren. Hè. Heel veel mensen in het land die, die gebruiken mijn recepten, vaak groepen binnen de kerk, maar ook wel in wijde verband, in brede verband... ook wel van slowfood, of mensen die geïnteresseerd zijn... in oude voedseltradities, die, die, daar hoor je van... Nou, het, heeft, het geeft toch wel echt een heel bijzondere iets... als je, als je dan ook die combinatie van maal en verhaal... Hè? maal ja. en verhaal... Ja, ja. Je, je, want in die Spirituele boek is dat meer dan alleen uh, het recept? Ja, nee, precies. Maar dat geeft een speciaal gevoel, zeggen ze? Het verhaal dan? erachter, dat maakt het extra interessant. Ja, Maar dat speciale gevoel, is dat nog te... Bes beschrijven? Is dat nog iets over te zeggen? Uh, nou, uh, kijk, uh, vaak is, is, is, is, is, is godsdienst binnen onze traditie alleen geestelijk. Maar het heeft te maken met het hele leven. En een van de meest essentiële dingen van het leven is eten. Dus, en binnen het jodenlof bijvoorbeeld is voedsel hoort helemaal in de, binnen, in, in, bij de religie. En, en, en dat wil ik ook een beetje terugbrengen. En mensen zeggen ook van... het is niet alleen uh, kerk in de zin van uh, liedjes zingen, preek horen... maar ook ondergaan. Uh, ja, uh, voedsel eten, uh, ook met, met, met, met de rituelen. En samen Bijbelse koken. Tijd. Samen koken, verbindend, het verbindende karakter. Dat is gewoon prachtig. En er en, en, en gaat, gaat een verhaal achter en Dat vind ik gewoon prachtig. Ik bedoel, eten, zeg ik, is verbindend... Kiki Mian, Kikikuan, zeggen we op zijn twens. Aan tafel komen we tot elkaar. En tegelijkertijd is het binnen de, vooral binnen de Joodse traditie, ook binnen de Bijbelse traditie zo. dat voedsel verwijst. Er zit een symboliek achter. Granaatappel, nou, daar kan ik wel een half uur over praten. <lacht> He, of, of, of er zit, er zit gewoon. Er zit, dat is geladen met, met, met, met betekenissen, met, met verwijzingen. En daar kun je met... dan over praten. En, ja, er dat... ja, zit gewoon heel ja. veel achter. Ja, dat, ja, dat... dat maakt het mooi. Ik dus. Ben... Uh, ja, zo. Ja, ik ben een beetje... gaan. Het is al bijna, ja, bijna ja, ja. afgelopen, dit gesprek. Zo maar ik wil nog iets over dat kosher eten. Want dat, dat, dat heb jij ook geleerd, hè? Ja. En waar ik dan wel benieuwd naar ben... Er is een hele discussie geweest nu, hè, de, de, de dierenbeschermers tegen de ja, ja. Uh, religieuze ja. moslims en, en joden. Um, ja. nou, maar ritueel slachten? Nou, ritueel slachten... Je kunt niet alle ritueel slachten op één hoop gooien. Even heel duidelijk gezegd. Het, het Joodse kosheren slachten heeft ook altijd van oudsher... Uh, de bedoeling gehaald om het dier zo weinig mogelijk te schaden. Het maar was... dat geldt voor moslims ook, hè? Ja, maar dus de voorschriften, denk ik, ik heb dat al aardig bestudeerd. Ja. Voor koosjeslachten zijn nog veel strenger. Ja. Het is zelfs zo, wanneer een dier aantoonbaar stress heeft gekend, dat het of vlees moslims, niet ja. koosje is. Ja. ja, maar volgens mij bij moslims, want ik heb daar zo'n lijstje van gezien, de vergelijking, ook moslims moeten heel nauwkeurig ervoor zorgen dat die dieren zo min mogelijk ja. lijden. Ja. Maar vind je dat dus de zo zou moeten kunnen? In, in principe wel, maar ik denk ook, de, je, dat weet, elke jood weet dat. Is een, je hebt de halagaan, dat is eigenlijk de toepassing van, van de regels... en die worden steeds weer aangepast aan nieuwe omstandigheden. Dat doen de rab rabbijnen, die voegen nieuwe dingen toe. En met de kennis die we nu hebben, is het ook normaal... en het is in bepaalde landen is het ook zo... dan worden dieren wel op een bepaalde manier gedoofd, verdoofd, moet ik zeggen... een koosjere manier verdoofd, en dan pas geslacht... Dat is, dat, is een, dat is gewoon een hele reële mogelijkheid binnen de Joodse traditie. Dus, dus doe dat dan maar, zei je. Ze. Ja, Joodse traditie is niet louter kopiëren wat ze 2000 jaar geleden de, deden... maar is een levende, dynamische traditie. Steeds wordt zeg maar, de essentie, de bedoeling... wordt zeg maar, uh, gespiegeld aan de tijd. En dan worden er met, met het oog op de tijdgeest worden ook nieuwe wetten of, uh, bedacht zeg maar, ja. en toegepast. En dat is eigen aan het Jodendom. En dit kader zou dat ook. Dus het is echt niet... Het einde van de rituele slacht... nee, we krijgen straks ongetwijfeld rituele slacht... met een diervriendelijke verdoving. Goed, Die kant gaat het wel uh, als, als de kamer er geen stokje voor steekt... dat het helemaal niet meer mag. Even iets anders, want uh, dit gesprek zit er bijna op. Ik zei het net al. Zometeen na ene ga ik met luisteraars praten... en dan uh, hebben wij als vraag geformuleerd... welk voedsel heeft voor u een speciale... misschien wel religieuze of spirituele betekenis? Dus het gaat er niet zozeer om wat u heel erg lekker vindt... dat mag u wel vertellen, maar u moet daar meer over zeggen... Uh, ja, waar heeft u misschien wel een hele bijzondere uh, herinnering aan? Omdat u uw partner ermee veroverd heeft... Of, of omdat er een speciale persoon was die dat altijd voor u klaarmaakte? Uh, nou ja, dat, dat soort vragen uh, wil ik graag aan u voorleggen. En u kunt ook bellen. Dat is wel belangrijk, omdat we het net over dat vasten hebben gehad... als u voedsel juist een be bijzondere betekenis geeft... door even wat minder van te nemen, door te vasten... door minder te drinken of minder ja, chips precies. of koekjes te nemen. Ja. Dat willen we ook graag van u horen. 0800-1121... 0801121 Als u wilt mailen, ksaluna.ncf.nl. Ksaluna.ncf.nl. En uh, Twitter, ik kan naar hashtag ksaluna. Ja, hand Wilming, het was het alweer. Je hebt weinig kunnen eten. Jij moest natuurlijk veel praten. Kom, ja, ja, ja. Komt, komt er nog een boek met Bijbelse gerechten? Nou, er komt nog een boekje voor de uh, PKN, voor het missionaire team... met gerechten voor groepen van twintig uh, uh, personen. Uh, en er komt wel nog een boekje samen met Tini Brugge en wat anderen over bezield koken. Nou, het wordt nog een drukke tijd voor Duurzaam koken. Dankjewel voor uw komst. Ja. Goede paasdagen. En uh, ja, wij gaan nu even plaats maken voor Radio Bergijk. En dan om twee minuten over één is Kaaseloener bij terug. En dan uh, dan kunt u ons bellen. Tot zometeen. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. Een CRV.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 Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Goeiedag, dames en heren. Um... Jij ja, komt bij maken. Oké, ik zit nog weer bij Ik ben de laatste, uh, de laatste hand aan het leggen. Oh ja. Het wordt geweldig. Ja? Ja, echt, nou, door. ik ben heel benieuwd. Oh, schitterend. Ja. Oké, okay. uh, dames en heren, u hoort het uh, Peres even de laatste hand aan het leggen aan. Uh, nou, maar dat zult u dadelijk wel horen wat het is. Uh, voor nu zeg ik alvast uh, hartelijk welkom bij de uitzending. En we beginnen met een gemeentebericht. Een gemeentebericht. Uh, dames en heren, is even een uh, belangrijk bericht. Er is, uh, ja, men was op het gemeentehuis uh, helemaal de kluts kwijt uh, afgelopen week. Wat is namelijk gebeurd? Er was een uh, 54-jarige inwoner van Bergrijk in het gemeentehuis... En die heeft daar, let goed op, uh, het is echt schokkend, een uh, complete bloemenvaas kapot gegooid. De man uh, was even tevoren bij een ambtenaar verhaal komen halen over uh, het feit dat hij uh, geen toestemming kreeg om een tweede seksinrichting in zijn huis uh, te vestigen. En uh, toen de ambtenaar hem had gewezen op de verstreken termijnen van de inspraakprocedure werd de man zo kwaad dat hij dus pontificaal de bloemenvaas van de receptiebalie pakte... en de vaas in de richting van de ambtenaar kapot op de grond gooide. En uh, dat is niet de eerste keer, want die man heeft enkele jaar geleden... al eerder stampij gemaakt in het gemeentehuis. Toen heeft hij onder andere een, uh, een kopje op de grond gegooid. Hij heeft ook een lepeltje uh, dwars door de receptieruimte gegooid. En een uh, prop papier uh, geworpen. Dan toevallig niet in de richting van een ambtenaar, maar uh, een beetje tegen de muur... Nou, al dat soort incidenten, daar staat deze man al onbekend. En uh, de politie heeft kenbaar gemaakt dat de man kan rekenen op een uh, forse celstraf... die uh, zo zal liggen tussen de 10 en 15 jaar. Want uh, ze pikken het op het gemeentehuis niet meer. Uh, zeker niet als er uh, bloemenvazen worden omgegooid. Met daarin nota bene een redelijk vers bosje tulpen. Nou, goed, de man is ingesloten. En uh, laten we hopen dat hij uh, in zijn cel niet ook met dingen gaat gooien... Want uh, dan kan hij alleen maar rekenen op een strafverzwaring, uh, en dat lijkt me voor deze man uh, ook niet uh, echt gunstig. Radio, radio, radio. radio, radio. radio Bergijk. Radio, radio. Het radiostation voor Bergijk. Wat? Denk je wat, zeg je? Oh. Is het, maar, is het een zinnig telefoontje, denk je? Oké, okay, nou, uh, schakel maar door. Hallo, uh, wie heb ik aan de lijn? Jos van Kan. Hoe zegt u? Jos van Kan. Jos van Kan. Uh, u belt in verband met het zojuist uh, uitgezonde gemeentebericht... over de meneer uh, die een bloemenvaas kapot heeft gegooid... Ja, ik, maar ik zou eigenlijk, eigenlijk op willen komen voor de bloemen in, uh, in, de, in kwestie. Want er wordt heel er, er wordt heel, heel veel uh, leed toegebracht aan, aan de natuur. En, en, en, en ik word in mijn dromen dus bezocht door, door, uh, door deze bloemen in, in dit geval. Dat waren rode tulpen. ja, En die, die dansen dan en, voor mijn ogen en, en krijsen. Want die, die hebben echt zwaar traumatische ervaring uh, moeten meemaken... Maar wacht even. Mag, wacht even. Begrijp ik nou dat u uh, bloemen hoort kruisen? In dit geval, ik, dit, dit voorval heeft, heeft, heeft uh, vorige week dinsdag plaatsgevonden... Ja. op het gemeentehuis. Ja. Daar wist ik niks van. Nee. Ik wist ook niet uh, dat dat was gebeurd uh, voordat ik deze uitzending hoorde. Ja. Toch weet ik wel dat ik de dag na vorige week dinsdag... dus woensdag, in de nacht van dinsdag op woensdag, bezocht ben door... Een bos uh, geknakte tulpen, die krijsend mij uit mijn slaap hebben gehouden. En, en ik zou willen opkomen voor, uh, voor het leed. Wat, wat de natuur wordt aangedaan. Als ik bijvoorbeeld over de Eerste Dijk fiets. dan, dan krijst het gras gewoon van links en rechts mij tegemoet. en, en, en ja. Ik heb daar slapeloze nachten van. Maar ja, u hoort dus uh, u wordt bezocht door gillende tulpen. En op de Eerste Dijk hoort u het gras kermen. En, en uh, wat hoort u nog meer als ik vragen maak? Nou, als u, als u zou kunnen horen wat een boom. Ik zal, proberen, ik zal proberen een indicatie te geven van hoe dat ongeveer klinkt als een boom geweld wordt aangedaan. Ja. Zoals ik het dan hoor. Hè? Ja. Dan doet die boom. <sweegd> En, en, en, en, en dat is dan dat is een, een idee. Zo'n zo tulpen bijvoorbeeld, is, veel, dat is wel minder erg. Ja, wat doet maar, die dan? Maar tulpen doen ook zo. Het ja, ja. is wel licht. En, en, en het gras bijvoorbeeld, als het, het gras wat dan krijgt, die hebben een heel hoog geluid. Ik, maar, ik, kan bij een, ik zal proberen het proberen na te doen. Ja, probeer maar. Ja, ik kan hem zo hoog niet komen, maar het is echt... En, en u hoort het dan zeg maar allemaal constant door elkaar heen? Ja, dus bij mij is het in mijn hoofd is het een, een weerbar van, van, van geluid. En ik vind dat zo'n geweldsprotocol, wat, wat dus wel wordt toegepast bij zo'n meneer die dan iets doet in, in het gemeentehuis, dat het eigenlijk voor de bloemen en de planten ook op een of andere manier zou moeten gelden. Ja, ja. Ja, meneer van Kan, Dit is Pierre van Eerstel. Ik was even uh, met iets anders bezig, maar ik bemoei me er toch even mee. We hebben hier ook een, een vrouw mevrouw in Bergijk die hoort steeds als ze de komkommer in plakjes snijdt. Dat hoort ze, de komkommer heel duidelijk steeds zeggen: "Hè nee hè nee hè nee hè nee hè nee hè nee hè nee hè nee hè nee hè nee hè nee hè nee hè nee hè." Nee, nee. Maar ja, daar heeft u geen ervaring mee. Nee, niet nie op die manier. Het schijnt de dat als je radijs, als ja. je het steeltje eraf haalt... Ja. dan komt er zo'n wit rondje in een rode radijs. Als ja. je het steeltje afsnijdt. Dat, en dan die mevrouw hoort de radijs dan steeds zeggen... Hey, godverdomme! Dat hoort duidelijk dan de radijs. Maar daar heeft u dus geen ervaring mee. Nee, nee niet, op die manier niet. Nee, nee. Goed, meneer Flekan, uh, hartstikke bedankt. Laten we hopen dat u de komende periode niet al te veel last hebt van grasmaaiers, bloemenvernielers en bomen snoeiers. Heel veel sterkte! Ja, Klantenmuziek! Nieuws per gij. Het Begijkse Nieuws. Begijkse Wetenschap. En naar het Nieuws van. Ja, goeiedag dames en heren. Ik ben net terug uit Parijs. U hoort... Uh, Parijs? Pa ja, ik ben in Parijs geweest. Wanneer ben jij in Parijs geweest? Gisteren. Na de uitzending ben ik meteen naar Parijs gegaan. Want ik was iets op het spoor. Je hebt gewoon met, met, met, met mijn beeks gezeten, man. Nee, eventjes. Daarna ben ik meteen naar station Bergijk gegaan. En maar heb je ik... geen station? Maar ik ben wel met de TGV naar Parijs gegaan. Vanuit station Bergijk. Want ik was iets op het spoor. En dat is dat we genaaid worden met de meter. Pardon? We worden genaaid met de meter. Pardon? Iedere meter. Welke meter? Nou, de meter. Je koopt toch wel eens een meter behang? Of een meter vloerbedekking? Ja, voor mijn uh, toilet heb ik toen een meter vloerbedekking gekocht. Ja, nou, daar ben je genaaid. Hoezo want die het? was twee millimeter te kort. Hij sluit precies aan bij de muur. Ja, maar je muur, die op de bouwtekeningen van je huis, ja. die is ook in meters gerekend. Ja. Je toilet is twee millimeter te klein. Oh, daarom zit ik met mijn benen tegen die deur aan. Trouwens, jij meet je eigen lengte, staat in je paspoort. Ja. Staat toch ook, 1 meter 74. Nou, dat is, die ene meter is twee millimeter tekort. En die 74 is, even uitrekenen... is dus 74 honderdste maal twee millimeter ook tekort. Je bent eigenlijk dus veel langer. Je bent eigenlijk bijna twee meter. Maar dat zeggen ze je niet. Dus we worden genaaid, we worden klein gehouden. Dus ik heb veel te kleine kleren aan? Nee, want die worden ook in meters gemeten. Ja? Nee, maar kijk nou, de, de consequentie is een wereldrevolutie. Daar ben ik achter gekomen. Dat weet je, ze hebben in 1792, ja. hebben ze in Parijs, waar ik gisteren geweest ben. Toen iemand wou een meter stof kopen en we dachten: ja, wat koop ik dan eigenlijk? Ja. Want de meter bestond nog niet. Nee. Toen zei ze wij hebben een meter nodig. Ja. Nou, zei de, de ene Fransman die zei met zo'n pakket en een Pinopet tegen de andere. Van, nou dan moeten we, nemen we 10 miljoenste van een kwart van de omtrek van de aarde. Dat is logisch. Want dat ja, zou duur. jij en ik ook denken. Ja. Toen zei ze dat uit gaan meten. Dus zijn ze met die meter behang de wereld rondgegaan? Nee, want die meter was er nog niet. Oh. Dus ze hadden alleen een rol behang. Ja, daar zijn ze de wereld mee rondgegaan? Nee, één is begonnen in Barcelona en de andere in Duinkerken. Ah, oh, natuurlijk. Want dat is precies een een deel, een grof, ruw deel van een, van een kwart van de ontrek van de aarde. Hoe wisten ze dat? Dat hadden ze afgesproken. Nou, dat hadden ze dus dan al gemeten? Ja, dat hadden ze gemeten. Maar dat was, ze hadden 250.000 lokale meeteenheden toen. Ja. Die hebben ze allemaal bij elkaar opgeteld. Toen kwamen ze daarop af en toen zei ze, nou, weet je wat, dan gaan we dat opmeten. Ja. Hè, en de uitkomst, maken we een platina staaf van. En die leggen we in het Louvre in Parijs, waar ik gisteren geweest ben. Waarom? Is dus Achter de Hema in Parijs. De Hema in Parijs? Tussen de kilogram en Capino, de, de schoenenreus. In, in Parijs? In Parijs, ja. Toen kwam ik daar aan, ja. in Parijs. Dat is daar naast de Ikea. En die hebben van die... Uh, Parijs ligt naast de Ikea? Nee, de Ikea in Parijs. Dan nou, oh. moet je niet doen alsof je, of ik dom nee. ben. Ik ben niet dom. En in, in de Ikea heb je van die papieren afscheurmeters. Ja. Die zijn precies een meter. Ja. Dat zijn niet gek, hè, bij Ikea. Nee, tuurlijk. Toen ben ik daarmee naar het Louvre gegaan. Op een holletje. Op een holletje. Want het ECV terug, die ging ook weer gauw. Ja. Naar het ben ik eigenlijk, En toen heb ik gezegd tegen die suppo's: hey, Heb je Qua, qu qu qu qu qu qu qu qu uh, Spaghetti, ravioli. Ik wil nee, die platina maar... meter. Zei hij, ja, die ligt uh, daar. Daar, zei hij, of zoiets. In plat Parijs. En toen zag ik die meter Dat ben ik nagemeten. En dat ja. klopt inderdaad, die is 2 millimeter te kort. Ja, nou, en... Nou, maar denk nou toch eens na, man. Ja, denk nooit verder dan Bergheik. Als we, we worden al, dus al sinds 1792 genaaid met de lengte van de meter. Je denkt dat je een meter koopt, maar die is 2 millimeter te kort. Ja. Daarom is die orbit, uh, climate orbiter in uh, 1999 te plat geslagen op de oppervlakte van Mars. Om 2 millimeter? Ja, want omdat je iedere meter, is twee millimeter te kort... maar dat is op, op lichtjaren afstand, ja. is dat honderden kilometers. Zo kan je toch niet werken als mens? Dat is toch een groot schandaal? Dat wil zeggen dat de hoge heren van iedere meter... twee millimeter in hun zak steken. Dat is net als die bankemployé die al die afrondingsverschillen... tussen Le de euro en de gulden... Hè, 1 cent, 2 cent, stort niet op zijn eigen bankrekening. Die is wel multimiljonair geworden. Maar wat doen al die behangmensen dan met die, die, die flinterdunne strookjes... van 2 mm. die ze als het ware ons onthouden? Wat doen ze daar dan mee? Nee, dat is, Weet je, je wat, is ja, millimeter. dat is 2 mm. Dat is twee bladzijden van een boek tussen je vingers. vingers. Ja, maar jij, jij, jij, dit is, jij denkt niet na. Z, ze doen daar niks mee. Ze houden niet 2 mm strookjes over. Je betaalt voor een meter, maar je, ze geven je minder... Maar begrijp, je, je zit me zo klaar aan te kijken, maar je begrijpt de consequentie niet. Ja, wat in is de, de consequentie dan? Dat iedereen genaaid is dat al die meters, eenheid, meters... dat er twee millimeter van verdwenen is in de, de zakken van de hoge heren. Dus als ik met een auto naar, naar, naar Maastricht ga... Dat is veel dichterbij dan je denkt. Dus dan betaal ik veel te veel benzine. Ik betaal dat benzine voor... Ja, je Meer auto kilometer. loopt 1 op de zoveel. Dus zoveel liter op 100 kilometer. Ja? Maar die 100 kilometer is, is eigenlijk 998 kilometer. Dus betaal je veel te veel benzine. Denk nou eens na man. Ja, is het zo, zeg. Wetenschapsnieuws per gein. Nee, het laatste is hier nog niet over gezegd. Maar ik had geen reet schijnen. Ja. Maar eigenlijk ook niet. Nee, je bent ook helemaal niet in Parijs geweest. Nee, maar ja. Van een wetenschappelijke rubriek beginnen, maar ja, ik vind ja. er nou niks meer aan. Nee.